Gemke Woldhuis met het NOS Journaal. De gijzeling vermeld en 80 gewonden. Vanochtend vielen al-Shabaab-strijders de universiteit binnen. Er waren toen 800 studenten aanwezig. De doden zijn christenen. De moslims zijn ongemoeid gelaten. Zes wereldmachten en Iran lijken het eens te zijn geworden over de belangrijkste zaken om eind juni met een akkoord te kunnen komen over het atoomprogramma van Iran. De topdiplomaten noemen het in een gezamenlijke verklaring een beslissende stap. De partijen hebben in Zwitserland meer dan een week over het atoomprogramma van Iran overlegd. Minister Kamp wil het vertrouwen van de inwoners van Groningen terugwinnen... na de aardbevingen en de schade door de gaswinning. Hij zegt dat het kabinet het betreurt dat er te weinig aandacht is geweest... voor de veiligheid van de Groningse burgers. Hij neemt de aanbevelingen van de onderzoeksraad voor veiligheid over. Kamp gaat al zijn voorgestelde maatregelen verder uitwerken... en komt dan met wijzigingen naar de Tweede Kamer. In zijn woonplaats Wijk aan Zee is de zanger Jacques Kloes overleden. Hij was van 1970 tot en met 1978 de leadzanger van de Nederlandse pretpopgroep The Dizzy Man's Band. Kloes zong in de band toen hij zijn grootste successen vierde. Onder meer met The Show, The Opera en de debuutsingle 'Ticket It To. De eerste twee nummers staan nog vaak in de top 2000 van NPO Radio 2. Kloes was 68 jaar oud. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en minder wind. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen in het noorden en het oosten droog met hier en daar zon. In de rest van het land bewolkt met morgenmiddag wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Het paasweekend, dat verloopt droog. Af en toe schijnt dan de zon. En dan is het iets warmer, zo'n 10 tot 12 graden. Dit was het NL.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 Dat was een band die wij vorige week hier uh, hadden. Uh, toen speelden ze niet zo zoals ze nu spelen hoor. Uh, dat, dat moet je dan wel even in ogenschouw nemen. Want ja, dan hebben we de, de buren aan de overkant er een beetje last van. Uh, maar Marcus van Dam, uh, ze maakten op ons een, uh, wel een uit, uh, uitstekbare indruk uh, moet ik je erbij uh, zeggen. V uh, vind je niet uh, dat uh, de smerige uh, kleuren uit, uh, uit de betuwe... Want daar lopen ze vandaan. Ja, de Dirty Collars. Dirty Collars. Ja, Vorige week ik, nog. Ik denk dat dit wel een band is uh, waar we de komende tijd uh, wel eens uh, meer van kunnen gaan horen. Dat is goed mogelijk. Ja. En uh, ik vond uh, trouwens ook uh, dat uh, hun akoestische sessie. zonder, uh, zonder nou echt uh, te pochen, maar uh, zat, uh, dat was echt uh, bijna om door een dingetje erheen te halen, moet ik erbij zeggen. Ik weet niet hoe jij het beleeft, hè? Mm, ik denk dat ze nog veel beter zijn als ze versterkt spelen. Dat denk ik ook, want dat hebben we dus net uh, kunnen horen met een uh, nummer van, uh, nou wat zal het zijn najaar 2014? Goed, we gaan uh, nog één uh, nummer draaien. En dan uh, gaan we nog even de, de, de twee dames en uh, de twee heren uh, vragen of ze dan deze kant op uh, gaan komen. Want één zit er nu te lurken aan een uh, sigaretje ergens in de, in de keuken. Nee, niet nu meteen hoor. Uh, maar uh, we gaan eerst nog even een stukje muziek uh, draaien. Dus dat, uh, dat is uh, wat, we, wat we nu gaan doen. Uh, deze dame ook geweest. Uh, dat is Andy. En zij heeft uh, een EP uitgebracht. Uh, uh, City uh, Live volgens mij. Dat heb ik ook weer niet... Uh, ja, opkoper heeft uh, niet uh, alle titels in één keer paraat. Ja, uh, ook het uh, geheugen van uh, deze jongen die gaat uh, City Love. Ja, inderdaad, ik heb het toch goed gezegd. <laughs> uh, dat, uh, wat Een van de, van de dingen die erop staan is dit nummer. Het is een mooi nummer trouwens: Gravity. I hold on to your chains. It's the last of what seems.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 Uh, was er uh, inderdaad. Uh, Andy met uh, Gravity. Uh, zij was uh, afgelopen maand uh, bij ons uh, te gast op de 14e maart uh, wel te doen, uh, is zij geweest. Dus het is, uh, vandaag is het uh, 2 april. En uh, dit hadden we lang van tevoren hadden we dit al bekokstoofd. Ik geloof zelfs ergens. Uh, het afgelopen jaar, in het uh, najaar toch, uh, Tessa of niet? Uh, november denk ik. Ja, november ja. ja. Zo, uh, zo uh, ver uh, gaat het terug. En toen wisten ja. we eigenlijk al dat uh, dit een uh, dag uh, zou worden uh, waarop uh, jij uh, uh, je liedjes uh, laat horen. En uh, ja. je hebt ook niet stil uh, gezeten. Dus nee. We hebt een aantal nummers uh, geschreven. Daarvan hebben we net een, uh, een tweetal kunnen horen die ja. uh, vers zijn. Uh, welke twee nummers uh, laat je zo dadelijk horen? Uh, headstrong en Mess It Up. Headstrong klinkt mij bekend in de orde. Hmm, dat kan denk ik niet. Dat kan helemaal niet. Heb ik, heb ik het dan? Dan ben ik ze waarschijnlijk... Uh, nou ja, goed. Dat is dus dat je in mijn live hebt gezien misschien. Maar dat is niet van mijn EP in ieder geval. Nee. Mas It Up wel. Mess It Up. Ja, zie je. Dan ja. haal, haal ik twee liedjes door elkaar. He. Maar uh, <lacht> hoe kom ik nou aan Headstrong? Nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, dat zijn uh, de twee nummers waar we nu uh, naar gaan luisteren. They wanna shoot me Or do they ever hug me? Er nog weer twee mensen erbij. En dan gaan we mess it up, als het geloof ik. Yes, it up. Het, laatste liedje, ja. het laatste liedje van Tessa, dames en heren. Thuis. Hier is er nog een keer. Zeker een aangenaam uh, drie kwartier tot een uur uh, hier uh, doorgebracht uh, met uh, muziek. Maar uh, we gaan zo direct ook nog even praten met je. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Um, ik, uh, ook hier uh, kan niet anders zeggen. Het is een warbol in mijn hoofd. <lacht> goed, uh, dankjewel Tessa. Uh, we gaan zo uh, verder nog even praten wat betreft uh, de muziek uh, nog. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer. Dit bijvoorbeeld ook. Komt ook uit Volendam. Het is ook nieuw. Den Lion en Fall and Seas. I heard my father sing, Fallen Seas, my son, stick your heads, be gone. And I saw my mother dance a barefoot waltz in the knee high ground. I'm on my Juist, dat was hem. Dus Jeruzalem met het nummer Rabbit Hole. Als ik zo eventjes tussendoor luister, dan denk ik: Nou, dit begint ook wel een beetje verdacht veel te lijken op een dame die we kennen in Amerika, namelijk Beyoncé. Ik ga het gewoon vergelijken. Ja, ik kan er niet anders van maken. Denk over dan voor voor. Line met Vol en Seas, een nieuwe single van ze. Nu, weer verder met muziek. Want uh, we hebben de nieuwe album van Hartog uh, onder de aandacht. Uh, die gaan we onder de aandacht brengen. Dit is ook een track die erop staat. En dat, uh, dat nummer dat heet Easy Time. die Tiger van niemand minder dan onze vriend uh, Hartog. En uh, die staat onder Hartog IJsman. Nou vraag ik me af of uh, de na naam Shout eigenlijk al uh, gedaan zijn. Of uh, kijk ik mijn techneut weer aan. Of, uh, of uh, is dat zo? Ja of? bijna. Ik wilde gewoon nog eentje. Ik wil dat ze in koor oh, nog even dat... Je luistert naar Alternative FM. De, oh kijk. Maar, ja, ja, ja, ga sorry. Ga, ik zit gewoon weer waardevolle tijd voor jou te stelen. Ja, ga, ik, ga, ik weer, ga ik weer gewoon verder. En dat, uh, dat gaan, we, gaan we nu meteen doen. Dus uh, dit, je hebt ook... Ik, ik denk, nou, dan kunnen we nog eventjes uh, fijn en gezellig nog even gaan praten over het, uh, het verhaal over Tessa. Maar uh, er zijn andere dingen die uh, dat even tegenhouden. Sandy Dane. Zij heeft ook uh, vorig jaar een album uitgebracht. En dit is het mooie Burning Bridges. He said I'll go. You're ready to leave me He said, I don't care Don't care about your childish grief I got a song And it hurts you as much as it hurts me Why do you keep pulling me down? Zeg Sandy is een van de, de drijvende krachten... achter het uh, fenomeen HK-concerten. En uh, dit was haar werk uh, wat ze het afgelopen jaar heeft uh, gemaakt. 2014. Ik heb er ze zelf nog een blog aan opgehangen. Het is inmiddels uh, tien over half tien geworden. Het is uh, gedaan, eventjes met de muziek. Maar we hebben natuurlijk nog altijd Tessa zelf... Uh -huh. die we nog even aan het woord uh, kunnen laten. Uh -huh. kletsen. Nog even nakletsen. Nog even nakletsen. <laughs> Uh, nou ja, uh, it, uh, je hebt uh, vor, vorig jaar, toen kwam ik je ergens tegen, op, uh, nou ja, toen nog op het uh, medium waar jij voor een flink deel afscheid uh, van ja, genomen hebt. Dat, dat, ja. uh, maar goed, toen uh, heb ik dat gezien en uh, je, hebt, uh, wat, je, je hebt wat optredens ook gedaan, onder andere in Wassenaar. Zo ben ik er eigenlijk aangekomen even denken hoor. In ja, ze is eigenlijk vorig jaar. Even heel ver terug. Ja, het is dus in september geweest of oktober. Uh, Die kant uit. Nou. We zijn in een restaurant ergens. Klopt dat? Ik kan weet me niet het niet Weet het bijna wel zeker dat het daar uh, geweest is. In de maar, ja. Wat, wat voor iets was het? Waar was het? Ja, nou, Het was een restaurant. Een restaurant? Ja. Hmm. Ik kan het me niet herinneren. <laughs> je lijkt wel een politicus. Yes. Als, uh, een, politi een politicus die uh, in een parlementaire enquêtecommissie mevrouw. Heeft u een optreden gedaan in. wat nou? Ik kan het me niet herinneren. Maar goed, nou uh, ja, goed, je bent. Je hebt al wat uh, je hebt al wat gedaan ook. Nee, heb jij nou. Ja. Je hebt een EP uitgebracht ja, dat ook? Klopt? Ja. Ja. Van wanneer is die geweest? Maart 2013. Dat is al een tijdje terug. Ja, dus het wordt nu hoog tijd dat, uh, dat er weer iets uh, gaat komen. Uh, is dat het? Uh? Ja, nou, eerst even mijn lentetour en dan. Uh... Ah, dus je gaat toch nog. Uh, wat, wat, uh, waar waar, waar breng je dat allemaal? Uh? Uh, dat brengt mij in Haarlem, in ja. uh, Leiden, morgen. Uh, Leiden? Ja. Dat is een beetje volgens mij jouw uh, hometown. Dat klopt. Ja. Nee, is geest, hè? Is geest. Dus, uh, Daar Oostgeest, hè? Daar Leiden. Dat was, was, was wel heel leuk. Van de vorige week vrijdag hadden we die, die, die, die stroomstoring. Ja. En dat bracht mij met een bus. Lijn 20. En waar ging die doorheen? Oegstgeest. Oh, oké. Okay. Nou. <laughs> ja, ja. En wat vond je ervan? <laughs> nou, het was, het was meer geplakt aan fijn. Leiden. Aan Klein maar fijn. Ja. Ja. ja. Maar uh, dat is binnenkort uh, wat je gaat doen nog. Ja. Ja? Ja. Uh, en dan uh, ga, ga, ga je dan nog echt uh, nog iets, iets uh, in de studio. Uh, of, of, of, uh, nou, uh... voorlopig wil ik uh, vooral even meer gaan schrijven. Ja. Hoe en... belangrijk is dat, dat schrijven? Heel belangrijk. Ja, ja. ja zeker. Dat is, uh... ja, dat is het begin. Daar begint alles mee. Van, uh, ja, van de muziek. Ja, uh, hoe, hoe doe je dat? Zonder je dan helemaal af? Of uh, wat, wat, wat doe je? Ga je dan. Uh... Um, meestal komen de ideetjes. als ik bijvoorbeeld heel vaak heb ik het uh, als ik bijvoorbeeld in de auto zit of op die onmogelijke momenten uh -huh. in de auto of als je onder de douche staat of, ja. of als je net wil gaan slapen. Ja, dat en dan, is... um, maar dat zijn dan meestal de, ja dat is de inspiratie. ik heb gewoon uh, een stuk of tien inspiratieboekjes waarvan ik al negen vol heb. Ja. Ja, waar ik gewoon allerlei ideetjes inschrijf. En soms in mijn telefoon even bij de notities. Even ja. een zinnetje of wat dan ook. Ja. Een, paar, een paar zinnen. Ja. En dan, uh, als ik de tijd heb, dan ga ik ervoor zitten. Ja. En dan ga ik echt me inderdaad afzonderen. En dan... Uh, en soms ook niet. Soms dan zitten, zitten er allemaal mensen in de woonkamer. Of ah. uh, ja, ja. zit er iemand bij me. Maar meestal ben ik dan alleen. En dan, dan ga ik gewoon een beetje achter de piano of achter mijn gitaar uh, ja. zitten. Ja, want piano doe je ook, hè? Ja. ja. En... Ben jij, hoe ben jij met muziek überhaupt uh, gewoon uh, in aanraking gekomen? Um, even denken, nou, ik heb allerlei, allerlei muziekles sowieso gehad. Vroeger heb ik op gezeten, ik heb op blokfluit gezeten. Een um... beetje klassieke school eigenlijk? Ja. Ja. ja, in het begin wel. En ik heb ook uh, op een gegeven moment zangles gehad en ik heb veel gedanst. En daar kreeg ik dan ook weer zangles bij. En, um, even denken, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, altijd wel opgezongen in een popcoortje. En op een gegeven moment heb ik ook uh, privéles gehad. Mm -hmm. En uh, ja, toen uh, hoorde ik van het bestaan van een conservatorium. En toen dacht ik, dat moet ik doen. Was dat in Haarlem? Uh, dat ik dat daarvan ja, bestaan... Nee, want dat was toen nog in Alkmaar. Oh, jij bent uh, uit ja. de, de Alkmaar. Uh, ja, één jaartje heb ik in Alkmaar gezeten. En uh, voor de rest in Haarlem. Ja. Is dat, is, ja, want Haarlem... Uh, ik hoor een geluiden dat er ook uh, in Haarlem... Uh, die muziek, de muziekafdeling van de hogeschool, behoorlijke. Ja, dat is heel, heel erg leuk. Ik vond ja. het heel erg leuk om elke dag met muziek bezig te zijn. En uh, ja, om dat, dat te doen, zeg maar. Hmm. Om, om, en ik voelde me ook heel erg thuis tussen de mensen, tussen ja. de soort mensen. en Ja, uh, ja wat, wat je daar Waar het dat bij doet. jou ook nou, omdat uh, dat je je ergens thuis moet voelen? Heel erg, ja. Ja, ja klopt. Ja, ja. ja. Dus, uh, dus je was hier uh, vorige keer in november uh, met, uh, met Riders Reign. Toen ja. dacht je van, nou, uh, dit uh, bevalt me wel. Dit zeker, gaat, ja. ga, ik, ga ik nog wel een keer uh, weer uh, doen. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, nou ja, wat voel je ervan nou, eigenlijk zelf? Ik want... vond het onwijs leuk. Ja? Ja. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dat was het uh, begin van mijn lente-tour. Ja. En uh, ik heb onwijs fijne mensen gewoon bij me... waar ik me ook heel erg thuis mee voel. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En... Uh, ja, het was gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja, het is wel een, een beetje een, een, een ons-kent-ons-wereld. Ook in de haarlem uh, ja. muziekse, muziekwereld. Want uh, ja, een deel van de, van, de, van de club komt ook uh, uit Haarlem. Ja. Tom nou, wat... en, uh, en, en Ariane geloof ik. Hè? Die komen, nee, nou wat het leuk is, Bas en Ariane. Bas en Ariane. Missen Bas. Ja, ja, ja Bas. Ja. En, en Tom, dat is heel leuk. Dat is een ja. hele leuke anekdote. Nou, vertel. Want, ja. Dan zijn we uh, altijd leuk... Uh, dus, kijk, Tom en af... ik gaan al heel ver terug. Ja, hè, Tom. Nee, uh, ja. ik heb op mijn heb ik meegedaan aan het Junior Songfestival samen met een vriendin, oh. Marloes en ja. Tessa, ja. heten wij. Ja. En wij hebben toen, uh, in de, dus in 2003... was dat de eerste Junior Songfestival in Nederland. Uh, hmm. Dat dat toen weer na een lange tijd... of dat het überhaupt als eerste was. Nou ja, in ieder geval de, uh, was in 2003. Hebben we meegedaan en toen zaten we in de finale. En toen kwamen we op tv. En wie zat er nou ook in die finale? Ja. Tom. Oh. Tom die zat daar ook in. En ik op een gegeven moment, ja, we waren toen hartstikke jong. Ja. Hebben toen nog eens elkaar wel gezien met, met die hele club, maar verder nooit meer. En dankzij dan, ja, weer Facebook dan wel. Hè, ja. Ben ik Tom weer tegengekomen. En ja. toen op een gegeven moment uh, had ik mijn EP uh, gemaakt. En toen had ik uh, een uh, uh, achtergrondvocalist nodig. En dat is hij geworden? En dat is Tom geworden. ja Ik ging even luisteren op YouTube naar Tom en ik denk wow. <laughs> Wow. <laughs> dus die moest ik er natuurlijk bij hebben, dat ja. snap je wel. Ah, ja, ja, ja, maar goed, het, het, het, het, het, het, het, het is ook uh, toch ook redelijk wat close harmony, uh, wat ik uh, net gehoord heb. Ja. ja, nou niet heel Nou, no niet helemaal, maar. Dus uh, vaktermen. Uh, ja, het, ik bedoel, uh, het, het klinkt leuk. Het Schierig, klinkt, met ja, een koor ik vind het heerlijk erbij, om uh, te ja, zingen met ja, een, ja, een koor. koor ja. Ja. Echt heel fijn. Goed, we gaan zo even nog verder met je praten. Eerst nog even wat muziek. En ook van een dame die wij hier al meerdere malen hebben gedraaid you bij je van Zandwoord. Niche. To feel so much love So much love Eigenlijk een hele uh, ingetogen mooie song uh, die ze geschreven heeft, uh, Nish. gaat over iets uh, wat ingrijpend uh, in haar leven is uh, geweest... maar dat ze daar nog een hele positieve draai aan uh, heeft uh, gegeven. En dat uh, is de verklaring een beetje van uh, dit nummer. Uh, dat je dit soort dingen uh, eigenlijk alleen maar kan verwerken... door heel veel liefde uh, voor uh, jezelf, maar ook voor je omgeving uh, te geven. Daar is een beetje de strekking van, uh, van dit nummer... Uh, daar gaat het een beetje over. Dus uh, ja, En dat uh, verpakt ze dan. Maar dus ze heeft ook echt een, een beetje een jazz-achtergrond. Ze heeft uh, onder andere met Sherman Rouse. Toch ook niet uh, de minste uh, meegewerkt. Dus ja, en dan, uh, dan kom je met een, uh, met een eigen album. En dan sta je uh, 1 maart uh, in Beurt. En daar ben ik dan geweest. En zo uh, heeft ze haar, uh, haar video eigenlijk uh, gepresenteerd. Op die middag uh, ging die echt... Uh, Mochten we even over haar schouder meekijken. Goed, dat was Nish. Uh, we gaan uh, nog even met, uh, met Tessa praten. Uh, want uh, de lente tour uh, komt eraan. Zijn dat uh, veel ja. optredens? Uh, het zijn er nu nog zeven. Zeven? Ja, denk ik. En dan ga je van de zomer uh, genieten? Nee, uh, in de lente. Of van de lente. Dus ja. uh, je doet uh, de, je zeven, zeven optreders in? Uh... Vier weken tijd? Nee, nee, nee, nee. nee In, uh, in april, mei en juni. Ah, oké. Okay. Dus heb je ja. jullie in augustus, uh, dan ja, trek je je weer terug. Dan en dan... Nee, <laughs> ja, dan okay. Nee, nee, nee. Dan ga ik waarschijnlijk weer schrijven. Ja? Andere plannen smeden. Ja. ja. Maar uh, jij, schrijft, jij schrijft ook wel graag? Ja, heel graag. Ja, ja. Dus, Ben je ook iemand die dan op een gegeven moment echt aan zo'n liedje zit, uh, zit te frutselen? Of wat dan ook zit je daar uh, mee te werken als je iets, iets geschreven hebt? Probeer dan, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? De goede, de goede melodie en dat, dat soort dingen erbij uh, bij te vinden. Ja, zeker. Nou ja, ah. soms heb je hebt verschillende. Ja, ja, de ene dag dan, dan komt het in één keer, het lied, en de andere dag dan komt het helemaal niet. En dan, dan komt er één zin en, en, of een refrein, en dan komt er gewoon geen couplet bij. Het wil gewoon niet lukken dan. Mm -hmm. En ja, de ene keer als je dat lied in één keer schrijft, dan is het ook in één keer goed. En dan volgende dag denk je van nee, nee, nee, nee, nee. het is, inge... dus het is een heel hoop gesleutel voordat het uh, live gespeeld wordt. Want de leraar Nederlands die heeft uh, ooit uh, gezegd uh, tegen mij dan, ja. mijn leraar Nederlands. Die zegt als je uh, een verhaal gaat bedenken. Ja. 99% transpiratie en 1% inspiratie. Ja. ja, ja, dat klopt. Volgens heel mij is het werk. met ja. het liedje schrijven precies ja. hetzelfde. Nou, er is een enkel liedje waar je gewoon meteen raak... Uh, hebt wat de boodschap is van het liedje. En dan, ja, dan moet je er ook niks meer aan veranderen. Soms is het dan gewoon... dan is het in zijn puurheid gewoon heel erg mooi. En dan moet je dat gewoon zo laten. En vaak is het zo dat je heel lang nog daarmee bezig bent, ja. En waar schrijf je over? Waar ik over schrijf? Ah, uh, poeh... Ja, kijk je televisie en uh, zie je dan wat gebeuren en denk je... nou, hier heb ik wat uh, mee en ga ik op deze manier dan een liedje schrijven? Nou, het zijn heel, een heleboel verschillende, verschillende dingen eigenlijk. Ja, het kan wel zijn dat, dat je een film ziet en dat je daardoor geïnspireerd bent. of uh, De gedachten van de film of, of uh, dat je bijvoorbeeld een gesprek hebt met mensen om je heen. gewoon En dat je denkt van, hé, hey, uh, dat is wel... Uh, wel belangrijk of zo. Of dat je zelf met iets zit, dat je met iets in de knoop zit... en dat je denkt van, nou, ik ga er gewoon over schrijven. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een lied heb geschreven... en dat ik achteraf dacht van, oh ja, dat is misschien de oplossing... voor mijn probleem. Ja, ja. het kan misschien ook best wel een soort heilzame werking hebben. Hoe noem je dat ook al? Therapeutisch. Ja, therapeutisch schrijven. Ja, nou, dat... Zo, zover gaat het bij mij niet, maar het uh, kan best uh, ja, uh, um, bijvoorbeeld bevrijdend werken. Ja, zeker. Ja, ja. <tossimus> ja. Um, ja nou ja. Um, heb jij. Heb je, ja, waar wil je naartoe met, uh, met, met, met, je, met je muziek? Probeer, wil je, heb je droom om echt in grote zalen of zo te gaan spelen? Of uh, wat, wat, wat wil je? Um, ik wil het liefst ook in theater spelen, denk ik. Uh -huh. Maar het belangrijkste vind ik dat ik een bepaald publiek, uh, voor een bepaald publiek zing. die um, gewoon past bij mijn liedjes en die zich door mijn liedjes geïnspireerd voelen. En die, uh, ik weet niet of dat voor iedereen is, maar uh, ja, een bepaalde groep mensen denk ik dat ik, uh, daarmee, dat ik die daarmee kan inspireren. en dat ik ze kan, ja, een soort warmte kan geven door mijn muziek. En uh, ja, ik hoop dat, uh, dat ik dat uh, ooit in een theater of zoiets kan, kan doen. zijn mooie woorden om mee af, uh, af te sluiten. Ja. Dank je wel voor je komst. En graag ja, tot heel een graag gedaan. Ik vond het onwijs leuk. Ja, en, gra en graag tot een andere keer. Ja En mag ik nog één ding zeggen? Ja. Voordat ik dat uh, vergeet, ja. dat is wel belangrijk. Nou mocht, mocht iemand nou denken van leuk die tour... Ja. dan uh, kunnen ze naar www.tesavilier.nl gaan. En daar staan heeft de, de geweldige Benny Bel een mooie website gemaakt voor mij... Ja. En daar staan alle, alle data op met locaties en alles. Dus mocht je een keer willen komen kijken. Is goed. Dan kun je daarheen gaan. Deze meneer hebben wij volgende week hier. Hij is Sebastian Benjamin. En dit is Wagon Train. Dag! I'm looking for some greener grass. The river is wild and full of crocodile.